7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Vernietigend rapport SCP over onderwijs en veiligheid. Bromley wint ook in New Hampshire en religieus geweld Nigeria houdt aan.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 Ook bij de politie stegen de kosten. Er werden wel meer misdrijven opgelost. Maar burgers bleven ontevreden over de hoeveelheid blauw op straat. DCP zegt dat het belastinggeld beter op andere manieren besteed had kunnen worden.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 De republikein Mitt Romney heeft ook de voorverkiezingen in New Hampshire gewonnen. Dat meldde Amerikaanse media op basis van voorlopige uitslagen. Ron Paul werd tweede, John Huntsman derde. In New Hampshire is nu bijna 90 procent van de stemmen geteld. Daarvan zou 38 procent voor Romney zijn, 23 procent voor Paul en 17 procent voor Huntsman. De vierde plaats is voor Rick Santorum of Newt Gingrich. Beide hebben ongeveer 10 procent van de stemmen.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 ANWB Verkeersinformatie. Verkeer in de omgeving Amsterdam moet rekening houden met vertraging. Op de A9 Diemen richting Alkmaar is de verbindingsweg bij het knooppunt Holendrecht tijdelijk dicht. En het verkeer richting Alkmaar raden we aan om te rijden via de ringweg Amsterdam. Dan de A12 Utrecht richting Arnhem. Dat staat tussen Bunnik en Driebergen een file van 2 kilometer. En op de A28 Zwolle richting Utrecht tussen het knooppunt Hoevelaken en Leusden een file van voorlopig 3 kilometer.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 NOS Radio In Journal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Mitt Romney wint ook de Republikeinse voorverkiezingen in New Hampshire. En schrijft zo geschiedenis. Maar of je dat in november ook kan en mag tegen Obama, is nog maar de vraag. Hoort u zo meer over? Eerst naar een opmerkelijk advies van het SCP. Want er zou meer op onderwijs en op veiligheid kunnen worden bezuinigd. Omdat we al het geld dat we er de afgelopen jaren in hebben gestopt... amper effect heeft gehad. Dat is de conclusie van het rapport waarvoor ons belasting geldt. Het Sociaal en Cultureel Planbureau becijferde dat we afgelopen jaren... 50 tot 60 procent meer zijn gaan betalen aan politie, rechtspraak en onderwijs. Voor, nou ja, voor bijna niets is hun conclusie.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 Vindt u dat er sprake is van verspilling van belastinggeld? Dat lijkt me wat ver gezegd, maar het is geld wat de belastingbetaler betaald heeft... en wat ook anders aangewend had kunnen worden. Dus je moet of zorgen als overheid, als je die kennis-economie en die ontplooiing zo belangrijk vindt... dat de besteden middelen daar ook direct toe leiden. En anders kun je je inderdaad af, afvragen of, of, of, of eh, laten we zeggen... die extra aandacht voor zo'n sector ten opzichte van andere sectoren... die heel kearig bedeeld worden. Of dit niet wat minder uit zou kunnen vallen. Het SCP onderzocht ook de politie. Ook daar zijn we in de afgelopen 15 jaar fors meer aan kwijt. Terwijl de politie dus in die periode 45% meer personeel heeft gekregen. Wat er nog steeds blijkbaar niet lukt om meer blauw op straat te krijgen. Althans dat dat een cruciaal punt blijft in alle discussies in de Tweede Kamer en verder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 Maar dan is mijn vraag van hoe heeft de politie dat dan bereikt? Niet meer blauw op straat, niet meer opsporing. De criminaliteit is ook afhankelijk van hele andere factoren... zoals daar zijn bevolkingssamenstelling... maar ook het feit dat er toenemende aantallen mensen... in particuliere be be bewakingsdiensten werken. Met andere woorden, er zijn een heleboel factoren buiten de politie om... die die uh, criminaliteit beïnvloeden. De vraag is natuurlijk ook wat er was gebeurd als de kosten niet waren gemaakt was er dan misschien nog minder blauw op straat geweest. Of waren de CITO-scores misschien gedaald in plaats van gelijk gebleven? Het blijft lastige materie. Niet alles wat je wil is gemeten. Wat alles. is de waarde dan van zo'n rapport? Nou, ik denk dat je een duidelijk signaal afgeeft... en vervolgens moet de politiek kijken of ze daar iets mee, eh, mee doen. En dat signaal is in deze tijden van bezuinigingen overduidelijk. Als er zoveel geld gedurende zoveel jaar bij kan komen... zonder dat dat, dat bemerkt wordt... bijna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 hoeft volgens mij dus niet tot hele drastische gevolgen uh, te leiden... en tot kaalslag en, en kwaliteitsverlies in deze sectoren. Ontdanks Bob Curie van het Sociaal en Cultureel Planbureau... en verslaggever Jeroen Wollaars, die sprak met hem. Laten we maar eens inzoomen op uh, veiligheid dan. 45% meer personeel in tien jaar tijd, u hoorde dat, maar niet meer blauw op straat. En ook geen betere score in het oplossen van zaken. Wij praten erover met uh, Gerrit van der Kamp van politievakbond ACP. Meneer van der Kamp, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van die conclusies van uh, het Sociaal Cultureel Planbureau? Nou, ze uh, zijn voor een deel veel te kort door de bocht. Uh, een deel daarvan herkennen wij wel. Als het gaat over meer personeel, dan is daar vooral uh, geïnvesteerd in uh, personeel... Uh, wat voor een deel werkzaamheden doet in de ondersteuning. Daar uh, moet de nationale politie juist voor zorgen dat er meer mensen van op straat komen. Die Waarin zitten voornamelijk ook... achter het bureau, begrijp ik? Ja, dat, uh, dat is ook de conclusie dat de schaal van de regio's op dit moment onvoldoende is... Um, en die politieregio's gaan dus nu op in één nationaal korps, waar ook uh, meer mensen in de opsporing en uh, in de openbare ordehandhaving terecht moeten komen. Dus op straat in blauw. Um, maar waar het gaat om de andere delen van de meting, um, ben ik wel behoorlijk verbaasd. Want uh, dat is echt heel kort door de bocht. Want hij meet alleen maar uh, de oplossingspercentages. Mm -hmm. Maar dat is echt niet het enige de enige uh, taak die de politie doet uh, als bijdrage aan de veiligheid. Wat had de en... SCP nog meer moeten meenemen? Uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar uh, opsporing... Um van uh, bijvoorbeeld financiële criminaliteit... en wat daar aan behalve zaken oplossen ook aan ontneming wordt gedaan. Dus geld terughalen bij criminelen. Dat kost ook veel tijd en inspanning. Uh, en dat staat hier helemaal niet in. Als je kijkt naar de bijdrage van wijkagenten, dus vooral in preventieve zin... en uh, andere vormen van activiteiten waar de politie probeert... in de buurten en de samenleving de rust te bewaren... ja dat gaat niet alleen maar met ophelderingspercentages. En dat deel van het politiewerk is totaal niet meegenomen. Hm. Um, en er ontbreekt ook nog een heel belangrijk ander ding... Um, en dat is de zogenaamde bureaucratie. Uh, wij hebben over de afgelopen twee, drie jaar uitgerekend wat nieuwe wetgeving, vooral vanuit Europa, uh, heeft gedaan. Vooral waar het gaat om de rechtsbescherming van verdachten. En dan noem ik maar um, dat alle verhoren moeten worden opgenomen. Dat er advocaten bij moeten zijn en dat er gewacht moet worden. Dat uh, allerlei nieuwe spelregels zijn gekomen rondom identificatie. En onze berekening is, is dat tot de politie ongeveer 1400 formatieplaatsen heeft gekost de afgelopen 2-3 jaar. Zonder dat ze ook maar aan één extra zaak toegekomen zijn. Dus er is wel heel veel meer gedaan. Um, alleen uh, dat is weggelopen aan andere zaken. Ja. U, u um, zegt meneer Van den Kamp, politie heeft veel meer werk gekregen. Daar was dat personeel voor nodig. Maar als er bijna de helft meer aan personeel is gekomen. en de belangrijkste taak, een van de belangrijkste taak, zaken oplossen. dat is nauwelijks verbeterd. zou je dat toch niet mogen verwachten dat, dat daar verbetering in zit? Ja, natuurlijk mag dat. En ik weet ook wel een paar oorzaken waar dat in zou kunnen zitten. Uh, bijvoorbeeld bij veel plegers is het zo dat de afspraak is... dat zo iemand vier, vijf zaken hoeft te bekennen. Uh, daar worden processen verbaal van gemaakt. Daar volgt een veroordeling op. En als zo iemand twintig zaken heeft gepleegd... dan komen die gewoon niet in de oplossingsgetallen terug. En waarom is dat? Omdat het voor de straf in Nederland niet uitmaakt... of je vijf zaken bekent of vijftien. Want we tellen dat niet op. En uh, wat uh, mij ook verbaast is... Uh, dat de betreffende onderzoeker... Uh, ook niet gekeken heeft hoe het dan kan dat er zoveel extra plankzaken zijn. Want de hoeveelheid administratieve werkzaamheden en alles wat daarmee samenhangt... maakt zelfs dat wij tienduizenden, zo niet honderdduizenden zaken op de plank hebben... Die, waar de achterstand op is. Dus ja. ik vraag me ook echt wel af of de manier waarop hij dit onderzocht heeft... wel echt uh, de manier is waarbij je recht doet aan het politiewerk. Ja, en we hoorden het hem ook zeggen. Uh, heel veel geld erbij levert amper resultaat. Nou, dan kan er ook wel weer wat van af. Bent u bang dat uh, de politiek deze redenering zal overnemen? Nou, Als ik kijk naar veiligheid, uh, welk belang dat heeft van het kabinet, dan uh, denk ik dat dat mee zal vallen. Eén ding wil ik wel rechtzetten, uh, de uitgaven voor veiligheid steken schreeuw af uh, tegen bijvoorbeeld die van zorg en uh, onderwijs. Wij geven 5,3 miljard uit aan de politie, justitie en rechtelijke macht. En aan het onderwijs 46 en aan zorg 75 miljard. Dus als het gaat over uh, de verhoudingen, dan uh, denk ik dat dat buitengewoon meevalt... Um, maar ja, het is heel simpel. Uh, hij weet ook niet zeker of het klopt. En als hij het risico wil nemen, of het kabinet wil het risico nemen dat zijn stellingen waar zijn op grond van dit onderzoek, dan vind ik dat een gevaarlijke. Maar dan zal de samenleving daar uiteindelijk de consequenties van ondervinden. En dan denk ik dat de schade groter is dan de winst. Gerrit van der Kamp van de politievakbond ACP. Dank voor uw reactie. Tot de dienst. New Hampshire was een makkie voor mid-Romney. Maar de strijd bij de Amerikaanse republikeinen is nog niet gestreden. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Arnoud Broekhuis. Het stroomt nog redelijk goed door op de Nederlandse wegen. Wel problemen voor het verkeer aan de zuidkant van Amsterdam. Want het verkeer op de A9 Diemen richting Utrecht-Alkmaar moet omrijden via de ringweg Amsterdam, ofwel de A10. Door een aanrijding is de verbindingsweg bij het knooppunt Holendrecht tijdelijk dicht... Dan nog een korte file op de A28 Zwolle richting Utrecht. Daar staat tussen knoopend Hoeverlaken en Leusden... een file van 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, zo spannend als het nog was in Iowa... waar er een klein verschil was tussen de kandidaten in nummer 1 en 2. De voorverkiezing in de noordelijke staat New Hampshire... leverde geen verrassing op. De gematigde republikein Mitt Romney heeft opnieuw gewonnen, net als in Iowa. En dat is sinds 1976 geen enkele Amerikaanse presidentskandidaat gelukt. Maar Romney is er niet zeker van dat hij in november de tegenstander wordt van president Obama. Wordt deze maand nog hard campagne gevoerd, minstens zo hard als in New Hampshire. Oké, okay, oké, okay, wacht u, Hey, Hé, up hier. Oké? Wie is de volgende president van de Verenigde States? Trump! Het voorpleintje van de, van de Webster School en in die Webster School zit een stemlokaal en voor dat stemlokaal wordt gewoon keihard campagne gevoerd. Woehoe! In Nederland ondenkbaar, maar hier mag dat gewoon. En hier staan maar dus wel duidelijk heel veel Romney medewerkers. Wat heeft u afgelopen dagen allemaal gemerkt van de campagne? Too many calls. Veel te veel telefoontjes heb ik gekregen afgelopen dagen. En wie, wie, wie belde er allemaal? So, who didn't call me? Nou, je kunt beter vragen wie me niet heeft gebeld. Ik sta namelijk geregistreerd als, als republikein. Heel veel telefoontjes heb ik gehad van alle kandidaten. Waar heeft u op gestemd? Ja. Um, Mitt Romney. Mitt Romney. De gedoodverfde winnaar. En waarom stemt u op Mitt Romney? Because I think he's moderate enough. He's not too polarizing at either end. It's like, kind of like the middle of the road. Ik heb op Mid Romney gestemd omdat hij politiek gematigd is. Hij zoekt niet zo de extremen op, zoals de meeste kandidaten. Hij is de middle of the road. <laughs> Hopefully it was the right thing. Wat is het juiste om te stemmen? The middle class having a voice more so than the rich people and the poor people. The middle people get lost. De middenklasse is aan het verdwijnen. De rijken hebben een stem, de armen hebben een stem, maar de middenklasse niet. Is hij dan wel de juiste kandidaat? Hij is toch de exponent van alle miljonairs? Hij is er zelf een. Yes. Because he is one. But I think he understands a little more. Ja, dat is waar. Maar volgens mij is hij toch slim. Het is een mens met een, een ordelijk leven. Goed huwelijk. Hij heeft de goede Olympische Spelen georganiseerd in Salt Lake City. Bewijs dat het een, een zakenman is. Dat hij de zaken kan regelen. Whether or not he wins, I don't know. But I'm hoping that. Meisje in de 20 op weg naar het stembureau. I noticed that people, I think in general want change right now. Which is kind of ironic because that's what they wanted when we elected Barack Obama. <laughs> mensen willen duidelijk verandering op dit moment. Dat voel je. En dat is eigenlijk ironisch, want vier jaar geleden stemden mensen ook voor verandering. En, en gaat die verandering er komen, denkt u? Probably not as much as people want. Ik denk niet dat er zoveel verandering komt als de mensen willen. En mag ik vragen wat u gaat stemmen? I voted for Ron Paul, which is crazy. <laughs> But I feel like. Um, and honestly, I don't really think that he can win. Ik heb voor Ron Paul gestemd, de Libertijn. Een beetje gek dat ik op Ron Paul heb gestemd, want ik weet zeker dat hij niet gaat winnen. is a libertarian. Dat is de kandidaat die het hardst ageert tegen de big government, de regering. Hij zou hem het liefst halveren. Een beetje een proteststem? I would say that it could. Yeah, that's that's a good term for it. Mijn persoonlijke kleine opiniepeiling hier levert toch een heel verdeeld beeld op. Strijd zal gaan om de tweede en derde plaats. Veel Ron Paul aanhangers. Grote kans dus dat hij als tweede gaat eindigen. Veel mid die stemmers, dat is duidelijk. Dat is de winnaar. Dit <applaus> has is altijd een heel special plaats voor onze familie. Mitt Romney speelde een thuiswedstrijd in New Hampshire. Hij heeft er een vakantiehuis en was gouverneur van een naburige staat. Hij behaalt een historische overwinning. Sinds Jimmy Carter in 1976 is het geen enkele kandidaat gelukt... om zowel Iowa als New Hampshire te winnen. Maar de republikeinse kandidatuur heeft Romney nog steeds niet op zak. Er volgt ongetwijfeld nog een zware strijd aan het einde van de maand, in het zuiden van de Verenigde Staten. Maar eind januari moet het toch wel duidelijk zijn wie in november de tegenstander wordt van president Obama. This election, let's go on the fight for the America we love. Because we believe in America. Thank you so much. God bless America! Thank you, guys. You're the best. Vanuit New Hampshire, een bijdrage van onze correspondent Wessel de Jong. Meer over de winst van Romney vindt u op onze website nos.nl. En daar ook veel meer over Amerika kiest 2012: het dossier over de presidentsverkiezing. En alles wat daaraan voorafgaat, ook die keiharde campagne die gevoerd wordt. En 2012 wordt ook een spectaculair sportjaar. En daarom deze week in het Radio 1 Journaal aandacht voor al die mensen die zich daar nu al op aan het voorbereiden zijn. Onze eigen sportman Mark-Robin Visser is vandaag in Arnhem bij de Handboogschieters. Ze treden op het sportcentrum Papendal en bereiden zich voor op de Olympische Spelen. Met uh, Mark-Robin uh, Wietse van Alten die als geen ander weet wat dat betekent natuurlijk. Hè. Je voorbereiden op Olympische Spelen. Ja, hij weet daar natuurlijk alles van. Zelf uh, brons gehaald uh, in Sydney. Hij zegt er zelf over, ja, dat is alweer lang geleden. Inmiddels is hij bondscoach geworden en zeggen ze bijna u tegen hem. Maar nog niet helemaal. Nou, nee, nee, nee, nee. Oh, toch niet? Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft Wij niet. gaan ook tutoyeren. Uh, is dat als... normaal in de handboogsport? Nou ja, ik, ik heb het graag in ieder geval. ja. ja. ja, ja. Wij luisteren even, want de training is inmiddels begonnen. We staan in een grote witte tent op sportcentrum Papendal. En zo klinkt de handboogtraining. Het is hier vooral heel erg rustig en stil. Het is natuurlijk ook een sport van concentratie. Absoluut, nee, iedere sport is natuurlijk een sport van concentratie. Maar je bent uh, ja, met zoveel uh, dingen bezig... dat je er inderdaad wel uh, even bij moet blijven... waar je uh, uh, even goed bij je concentratie ja, ja. Ik ga even naar Mitch uh, Dielemans, als het even mag. Of zit je helemaal in een, uh, in een flow nu? Nee, nee, nee, dat uh, valt wel mee. <laughs> Beginnen jullie altijd zo vroeg met trainen? Nou, ik niet in ieder geval. Nee. Dat, uh, ik zit, normaal zit ik zelf uh, rond 8 hier door de week, dat ik begin. Train jij elke dag? Ja, elke dag uh, twee keer. En vertel daar eens wat over. Hoe lang duurt zo'n training? Uh, hangt een beetje af, maar de schiettrainingen zijn gewoon... ochtends twee uur, middags twee uur. Maar dan hebben we natuurlijk ook nog de conditietraining en de krachttraining. Ja. Mits, jij bent geloof ik de enige die al een nominatie op zak heeft? Ja, klopt. Een uh, individuele nominatie. Ja. Gefeliciteerd daarmee. Ja, Dank je wel. Uh, maar jullie hebben als ploeg ook nog allerlei kansen. Ja, klopt. We hebben ook al een ploegnominatie. Dus er zijn ook nog steeds uh, kansen voor met de ploeg. Ja. ja. Het eerste belangrijke evenement denk ik wat op het programma staat... dat, zijn, dat is de EK in Amsterdam in mei. Ja, klopt. Dat is echt... Uh waar we echt moeten gaan pieken. Dat is, uh, ja? uh, of in ieder geval een van de piekmomenten dit seizoen. Wat staat er op het spel? Uh, ja, sowieso individuele kwalificatie. Ja. ja. Dus daar nou, is... hoef jij je dan geen zorgen meer over te maken. Nou ja, de kwalificatie moet ik me nog wel zorgen over maken. Ja. Ik heb alleen de nominatie, dus Juist. dat is echt uh, wel een belangrijk punt voor mij. Hij moet nog wel even binnen, binnengehaald worden. Ja, even dat... Uh, <laughs> zo wil ik het niet noemen, maar hij moet nog wel binnengehaald worden, ja. Zeg, we staan hier in een tent op Papendal in Arnhem, ik vertelde het al. En in de wand van die tent, daar zitten allemaal luikjes. Nou, jouw luikje staat open. En we zien nu op het veld buiten, daar, staat, daar staan de schietschijven. Ja. En uh, er lopen nu mensen, dus het lijkt me verstandig om even... Uh... Niet te gaan schieten, hey, hey. even te wachten. Want, uh, ja, ik, daar had ik nog niet bij stilgestaan. Maar je schiet je pijlen, maar je moet ze ook zelf weer ophalen. Ja, helaas wel. Zo'n zo feest is het niet dat ze automatisch terugkomen. <lacht> nee. nee dus, uh, en hoeveel pijlen schiet je dan voordat je... Uh, acht, acht pijlen schiet. Een dus uh, acht. Ja, en een beetje van de training af. Zeg maar, soms hebben we trainingen van zes pijlen, soms van misschien wel vijftien pijlen per keer. Dat uh, hangt een ja. beetje van de zorgtraining af. Hoe ben je eigenlijk in deze sport terechtgekomen? Een beetje uh, via de vakantie. Oh ja, Beetje, ja zeg maar net als in Frankrijk, een keer proberen op zo'n zo vakantiepark. Ik vond het eigenlijk wel heel leuk. En uh, teamsport was niks voor mij. Dus toen ik terug was, uh, in mijn geboorteplaats een keer vlug geprobeerd proberen bij de, de lokale club. En nou ineens met een uh, oranje t-shirtje aan van de, Nederlandse, van de Nederlandse equipe. Ja, kan vlug gaan ja, in een paar jaar tijd. Dat is uh, wel okay. mooi. Nou, ik train even met je mee vanochtend. Veel succes. Ik denk dat we nu eerst de eerste pijlen moeten gaan halen. Hè? Ja. ja. Oké, okay, laten we dat maar doen dan. Zo gaat het bij het handboogschieten. Zelf schieten, maar ook zelf die pijlen weerhalen. mark Marco Visser, hoorde hem straks weer vanaf Papendal. Dan Hongarije. Christine Lagarde, de, de baas van het Internationaal Monetair Fonds... is vandaag namelijk op bezoek daar in Hongarije. Hongaren zit al een tijd in de financiële problemen. Het IMF kwam twee jaar geleden met een steunpakket... maar wel onder strenge voorwaarden. De Hongaren waren het daar niet mee eens en zetten vervolgens het IMF buiten de deur. Maar ja, de problemen in Hongarije nemen alleen maar toe en zo gaat het dan. Lagarde is dus weer welkom. Correspondent David-Jan Godfra is in de Hongaarse hoofdstad Budapest. David-Jan, vertel eens hoe groot zijn die financiële problemen? Nou, die zijn echt heel erg groot en het feit dat de baas van het IMF zelf naar Hongarije komt om daarover te praten... geeft wel aan hoe belangrijk ze dat ook bij het IMF vinden. Uh, want Hongarije heeft echt heel dringend geld nodig. Bijvoorbeeld om eerdere leningen af te kunnen lossen, om pensioenen en ambtenaren te kunnen betalen... en bijvoorbeeld voor onderwijs en gezondheidszorg. Nou, commercieel geld lenen bij banken op de internationale markt... Dat gaat zowat niet meer omdat de rente die erover betaald moet worden tegen de 10% loopt. Er komt nog eens bij dat de forint, de nationale munt van Hongarije, steeds meer aan waarde verliest. En je kunt je dus wel voorstellen dan hoe beroerd het er hier eigenlijk voor staat. Ja, het IMF, Lagarde komt dus weer praten over die financiële problemen. Maar ik neem niet aan dat de houding van het IMF is veranderd. Sterker nog, misschien zijn de eisen nu wel strenger geworden. Ze wil er vast iets voor terug voor de steun. Ja, dat is, uh, dat is zeker. En daar is ook heel duidelijk over geweest. Hongarije moet de nieuwe wet op de centrale bank. die in december is aangenomen. die moet worden veranderd. Daar is geen compromis over mogelijk, zei uh, Lagarde eerder deze week. En in die wet is geregeld dat de regering. Uh, ja, ...politieke invloed verwerft in de centrale bank. Ze kunnen twee leden benoemen van het, van het bestuur van de centrale bank... ...onder wie de vice gouverneur dus de tweede man. En daarmee staat de deur wijd open voor politieke inmenging. En uh, ja, daar is, uh, iets waar, dat is iets waar het IMF en ook de EU echt niet mee kan leven. En dat moet dus van tafel. Waarom voert premier Orbán al die onwaarschijnlijk machtsbeluste hervormingen door? Want het is niet gebleven hè, bij het inperken van uh, de onafhankelijkheid van die centrale bank. Het gaat ook over bijvoorbeeld de onafhankelijkheid van de rechtelijke macht. Uh, waar die mee bezig is. Ja, dat klopt. En het gaat ook over media, over invloed op media. Het gaat over religie, godsdienst. Uh, dat doet hij allemaal omdat hij, uh, dat heeft hij uh, tijdens zijn verkiezingscampagne twee jaar geleden... steeds gezegd van Hongarije een zelfbewust land wil maken. En een land dat niet klakkeloos doet wat... Wat steeds maar door anderen wordt opgedragen. Uh, anderen zien dat als puur nationalisme. En bovendien in strijd met internationale regels. Met name die van, uh, van de EU. Maar toch, die opstelling heeft hem twee jaar geleden wel een tweederde meerderheid in het, in het parlement opgeleverd. Maar zo langzamerhand uh, komen veel Hongaarden er ook wel achter dat dat niet misschien, misschien toch niet de allerslimste opstelling is. En ook in de Hongaarse regering beginnen ze zo langzamerhand een beetje terug te krabbelen. Nou, Hoe dat uh, zometeen moet in ons.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 Extra uitgaven onderwijs en veiligheid weggegooid geld. En ook in New Hampshire wint Mitt Romney. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten.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 De republikein Mitt Romney heeft de voorverkiezing in New Hampshire gewonnen. De overwinning was geen verrassing, Romney stond goed in de peilingen. Correspondent Wessel de Jong.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 Al Bayrak ontkent ook een buitensporig hoog salaris te verdienen. Het rechtshof bepaalde gisteren dat het COA een fout heeft gemaakt... door Al Bayrak op non-actief te stellen. In Nigeria zijn gisteren 13 mensen omgekomen door religieus geweld. Acht christenen werden doodgeschoten in een bar in het noorden van Nigeria. En dat was waarschijnlijk het werk van de terreurgroep Boko Haram... die alle christenen uit het noorden wil verdrijven. En daarna werden uit wraak vijf mensen in een moskee in het zuiden van Nigeria... door een woedende menigte gedood.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 Maar in de kustgebieden blijft dan kans op een bui. Er staat een stevige wind en het wordt dan zo'n 8 tot 10 graden. ANWB Verkeersinformatie staat zo'n 30 kilometer viel in ons land. En de meeste problemen doen zich voor bij Amsterdam op de A9. Die weg is richting Alkmaar tijdelijk dicht door een aanrijding. En het verkeer komende vanuit Amersfoort uit de Almere op de A1... kan beter omrijden via de A10, de ringweg Amsterdam... Al twee opmerkelijke files op de A2 Maastricht richting Eindhoven... tussen de afluit Budel en Leende, 4 kilometer. En op de A58 Breda richting Eindhoven... tussen het knooppunt De Baars en Oorschot... een file van voorlopig 2 kilometer. Mijn zoon, er is geslaagd, bij Luzac. Hij heeft er keihard voor gewerkt, ze hebben hem fantastisch begeleid... en hij heeft een topjaar gehad.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 Burgemeester Fons Jacobs van Helmond hoorde u. Hij heeft gisteravond tijdens de raadsvergadering bekendgemaakt... dat hij per 1 november 2012 vertrekt. Jacobs werd eind 2010, misschien weet u dat nog, zo ernstig bedreigd... dat hij met zijn echtgenoten een tijd moest onderduiken. Hij is daarnaast ook nog permanent beveiligd geweest. Meneer Jacobs, goedemorgen. Goedemorgen. In hoeverre heeft uw vertrek te maken met die tijd, met die bedreiging... en alles wat daar vervolgens daarna kwam? Nou, ik, ik kan u uh, zeggen dat dat uh, geen enkele rol meer heeft gespeeld. Je uh, uh, weet dat, dat wij een wat merkwaardige regeling hebben dat wij met 64 en 11 maanden afscheid moeten nemen. Anders kan je weer lagere pensioenrechten. Mm -hmm. En uh, dat, dat moment kwam steeds dichterbij. En met de kerstdagen hebben we daarover met mijn gezin gesproken. Een aantal dingen afgewogen uh, na uh, ruim 26 jaar burgemeesterschap uh, en 39 jaar de publieke zaken diend te hebben. Vond uh, mijn gezin en ik zelf ook eigenlijk wel dat het. Uh, dat het uh, lang genoeg had geduurd. En, mm -hmm. en, ja, in zo'n afweging... dan zoek je naar een geschikte datum... En, en daar heeft dit aspect in ieder geval geen rol meer bij gespeeld. Nee, maar u zegt in feite... dat als die pensioenregeling beter geweest zou zijn... dan uh, had ik nogal wat jaartjes gebleven. In ja, Finland? ik had in ieder geval uh, niet voor het moment van afweging staan op dat moment. En, en uh, dan had het logisch geweest dat ik mijn uh, Amstermijn... die dan nog een jaar langer doorliep, zou hebben afgemaakt. Toch... Um... Meneer Jacobs, was de moeilijke beslissing voor u? Want zo klonk het wel een beetje in dat fragment dat ja. we net hoorden. Ja, maar je realiseert je op het moment dat je die woorden uitspreekt dat het einde carrière is. Het is natuurlijk anders als je een overstap maakt naar een andere gemeente. Dan doe je dat toch iets makkelijker dan dat je je realiseert van, ja, dit was het dan ook. Hè? Ik heb 39 jaar de publieke zaak gediend. En, en, en, en vervolgens is het, is het voorbij. En, en, en als je die woorden uitspreekt, ja, er is geen weg terug. En je neemt wel dat besluit in volle overtuiging. Maar als je het uitspreekt, dan weet je, dit is het. Ja, maar u zegt het is niet het directe gevolg van die bedreigingen en van die beveiliging. To toch als u dat met uw gezin bespreekt, komt het wel allemaal langs. Die bedreigingen, die georganiseerde hennepcriminaliteit in de gemeente, overlast, de Marokkaanse jeugd, het brand in het theater. Heeft het toch het vertrek, of heeft de, bes de beslissing beïnvloed? Nou, de beslissing heb ik in ieder geval genomen voordat de brand van het theater er was. En ik, ik ben ja, toch, toch wel dankbaar dat ik daar leiding aan heb mogen geven. In die zin van, wat is maar niet gebeurd. Maar de, de, de samenwerking, de wijze waarop we ben opgeschouwd zijn, dat heeft me ook veel voldoening gebracht. Gezien dat alles wat je investeert in oefeningen en dergelijke, dat het ook effecten heeft. Dus dat, dat, dat kon geen rol meer spelen, want dat was na de eerste kerstdag. En al die andere zaken, ja, ik moet eerlijk zeggen, wij hebben 1 augustus een streep onder die zaak getrokken. We hebben vooral de blik vooruitgericht, Het was geen makkelijk. Periode. Maar ja, zo is in 26 jaar de burgemeenschap, er zijn wel meer momenten geweest die niet makkelijk waren waar je overheen moet. We hebben ook gezegd op dit punt, ja, dat moet je ons niet door laten leiden. Dus ik moet ook eerlijk bekennen, in het gesprek wat wij met elkaar gevoerd hebben, is dat ook nauwelijks als zwakker gekomen. Um, zijn de daders eigenlijk ooit gepakt? Want ik, u zegt, we hebben er een streep onder gezet. Heeft u dat ook kunnen doen omdat uh, duidelijk was hoe het zat? Ik heb uh, daar heel weinig informatie over. Uh, ik, ik kan uh, ook niet bevestigen dat de daders. Uh, want in zo'n ingewikkeld proces spullen erbij er heel veel factoren een rol. Zoals bijvoorbeeld wie is opdrachtgever en wie mm. voert uit. Ja, daar heb ik onvoldoende informatie over om daar uh, uh, iets over te zeggen. Uh, ik, ik kan wel aangeven dat op het moment dat je dat niet precies weet. Uh, en, en er ook weinig informatie over krijgt. dat dat buitengewoon moeilijk is om dan te aanvaarden dat, dat die dreiging nu weg is. Ja, precies. Maar, maar als je, maar hoe je daarmee heeft dat... blijft rondlopen. dan. Dan gaat het je, je leven beheersen. En nee. dat, die kan je ook niet op. Nee. Uiteindelijk is die persoonlijke bewaking ook verdwenen voor uw huis. Um, maar hoe heeft u, wil ik vragen, toch maar dan toch die streep daaronder kunnen zetten? Ondanks dat niet duidelijk was hoe het precies heeft gezeten. Dat is een, ik heb al gezegd, dat is een moeilijk proces en, en dat heeft ook niet bevorderd dat je daar heel makkelijk afstand van nam. En, en, eh, maar door het functioneren, en dat neemt je toch voor een belangrijk deel voor eh, in beslag, Ja, beslag, eh, kun je daar toch langzamerhand wel, wel, wel overheen komen en, en, en eh, de, dat een plaats geven. Kijk, helemaal eh, een streep daaronder trekken, zolang je niet exact van alles op de hoogte bent, is verschrikkelijk moeilijk. Dat, dat zal in ieder belangrijk proces zo zijn. Kunt u uw opvolger Helmond aanbevelen? Absoluut, het is een, een, een fantastisch mooie gemeente die zich snel ontwikkelt. Zeer innovatief, uh, zeer uh, betrokken mensen, uh, goede jeugd, goede opleidingen. Dus ik, ik zou dat zeker adveren. Goed, Meneer Jacobs, we wensen u dan toch nog een mooi laatste jaar. Dank wel. Als burgemeester, goedemorgen. Ja, graag gedaan. Het is uh, tijd voor de sport, Tom van Heck. goedemorgen. Goedemorgen. En dan moeten wij natuurlijk over turnen praten. De tweestrijd tussen Epke Zonderland en Jeffrey Wammes. Zonderland ja. heeft een grote stap gedaan naar de Olympische Spelen... door de meerkamp te winnen. Uh, hoe gaat dat nu verder? Wordt, wordt hij nu inderdaad aangewezen? Ja, het is, was toch wel verrassend overigens hoor. Gisterochtend zeiden we nog, normaal gesproken gaat Wammers die meer kan winnen. Een, een ticket voor Nederland halen en dan misschien Zonderland wel naar de Spelen helpen. Nou goed, dat gebeurde niet. Zonderland won, Wammers kwalificeerde zich ook. Het ging om een internationale kwalificatie eis. Maar goed, er mag er maar één. Uh, Zonderland moet nog wel vormbehoud tonen aan de rekstok. En nou zal iedereen zeggen, dat is toch geen probleem. Maar juist gisteren ging het ook eigenlijk op die rekstok weer helemaal mis. 13. 13,7 haalde hij daar. Bij de WK ging het mis aan de rekstok. Kortom, daar zit toch wat onrust in. Hij moet nog bij twee toernooien, die komen, een keer 14,5 punt turnen. Nou, dat is voor Epke Zonderland normaal gesproken geen enkel probleem. Het kamp Wammes biedt nog wel weerstand. Want die zeggen, ja, bij die laatste WK zat Wammes dichter bij een medaille uiteindelijk dan Zonderland. En nu weer mis op de rekstok. Maar toch een ieder verwacht eh, vormbehoud tonen. En dan gaat Epke Zonderland naar de Spelen. En dan gaat hij daar toch proberen met een eh, alles of niets poging op de rekstok een Olympische medaille te halen. Het is wel verdiend, het is ook wel zuur voor Wammers overigens die als je het in het hele internationale veld bekijkt gewoon naar de Olympische Spelen zou horen te gaan. Maar goed, de regels in turnen zijn zeer eh, complex. En uiteindelijk is dit toch wel de eh, terechte uitkomst voor Nederland. Dat Nederlands beste turner zonder land uiteindelijk toch naar die Spelen toe gaat. Goed. Dan uh, 2012 een enerverend sportjaar worden, Tom. Uh, we hebben het er uh, de hele week over. Marco ja. B. Visser bezoekt ook sporters die zich voorbereiden. Er zijn natuurlijk ook nog gewoon de Grand Slam toernooien bij het tennis. Uh, ja, het wordt zo'n druk sportjaar. Uh, ondervindt de Australian Open daar misschien al gevolgen van? Uh, nou ja, kijk, tennis is toch wel een eigen sport met zijn eigen dynamiek. Er zijn natuurlijk die Olympische Spelen, ja. maar goed, die Grand Slammers die zullen toch ook altijd wel veel aandacht eisen. Deze ontgaat ons bijna altijd een beetje, inderdaad. Zo net het jaar begonnen. het gebeurt bij ons vaak in de nachtelijke uurtjes. Er zijn heel veel voorbereidingstoernooien. Eh, we, volgende week starten we inderdaad met die Australian Open. Eh, bij de vrouwen een beetje hetzelfde verhaal. Het grootste nieuws is eigenlijk wie er niet komt, Venus Williams. En dat tekent toch helaas nog steeds een beetje de situatie in het vrouwentennis... waar geen echt grote namen in die zin het, het veld beheersen. En bij de mannen ja, is natuurlijk toch wel meteen de vraag... of de heerschappij van Djokovic kan worden gebroken. Nadal verloor alweer een potje dit jaar. Federer trok zich terug omdat hij wat last heeft van Rug. Murray is voor de 141ste keer vlak voor een groot toernooi in vorm. Dus da daar <laughs> hopen ze dan op met uh, Lendl als coach tegenwoordig. Dus dat moet ook wat gaan opleveren. En zelf wil ik nog wel de naam van Del Potro noemen. De man uh, met de hand van steen, zoals hij ooit genoemd werd. Ernstig geblesseerd geweest, maar nu ook toch wel aan het terugkomen. Kortom, uh, volgende week gaat het echt uh, los. En dan is het gewoon weer een grand slam toernooi 2012 of niet. De Australian Open uh, blijft altijd bestaan hoor. Ook in de Olympische jaren. Ja, dat wordt. Het wordt uh, mooi dat toernooi. En in ieder geval ook een mooi jaar. Dank je Tom Tot morgen. Joy. Het was een van de beloftes van president Obama. Guantanamo Bay moest dicht. De ja, gevangenis is nog altijd open. Vandaag precies tien jaar. Dat is nog niet een heugelijk feit om te vieren voor de president... en ook niet voor de gevangenen. Gaan we het zo over hebben. Eerst verkeersinformatie. Arnoud Boekhuis. 50 kilometer file in ons land. meeste problemen rond Amsterdam vanwege een afgesloten A9... Diemen richting Alkmaar, of Diemen richting Schiphol beter gezegd. Die weg die is tijdelijk dicht en dat heeft gevolgen voor het verkeer... onder andere op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Er staat tussen Vinkenveen en Krobert-Holendrecht inmiddels 6 kilometer. Wat is nou het advies? Al het verkeer, of vanuit Utrecht of vanuit Amersfoort... kan beter omrijden via de ring Amsterdam. Dan op de A12 Den Haag richting Arnhem. Bij Driebergen blokkeert een vrachtwagen de linkerrijstrook... en daardoor staat er een file van 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, Guantanamo Bay, in 2002 ingericht als detentiecentrum... voor verdachten van Al-Qaeda en de Taliban. En tien jaar later, Lara zei het al, bestaat die gevangenis nog steeds? En is Obama er niet in geslaagd om zijn belofte waar te maken? We gaan erover praten met Lars van Troost van Amnesty International. Hij heeft veel kennis over Guantanamo Bay. Meneer Van Troost, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, moslimterroristen, verdachten daarvan althans... Alle mannen die daar zitten en zaten, waren die dat ook? Uh, misschien waren ze dat op enig moment. Uh, ze zijn het uh, lang niet allemaal al lang gebleven. Terwijl ze wel op Guantanamo moesten blijven. En van sommigen is het onduidelijk geweest. Kijk, uh, toen deze hele operatie begon, om het zo maar te zeggen. Um, toen uh, was net de inval in Afghanistan geweest. Die was voor een groot deel door lokale groepen, de Noordelijke Alliantie, gebeurd. En de Amerikanen kwamen daar wat achteraan. Hadden geen enkele kennis van het uh, gebied. Veel Amerikaanse militairen spraken de taal ook niet. Wat de Amerikanen wel hadden gedaan, was geld uitgeloofd voor strijders. Uh, Al-Qaeda en Taliban strijders, die werden overgedragen aan hun... Nou, een aantal mensen van hun kompanen uh, hun bij de Noordelijke Alliantie hebben dus een redelijk wat mensen overgedragen waar ze geld voor opgeschreken hebben, maar die vervolgens helemaal geen terrorist bleken te zijn. Maar voor je het wist zat je wel op Guantanamo. Ja, en Guantanamo heeft een slechte naam gekregen vanwege de vrede ondervragingen, slaaponthouding, martelen. Amerikanen zeiden dat ze op deze manier belangrijke informatie konden verkrijgen. Ja. Is dat ook gebleken? Is het gebleken ja, dat ze zo aanslagen hebben kunnen voorkomen? Daar verschillen de meningen natuurlijk over. Uh, A, krijg je dan de vraag, misschien heb je informatie verkregen waardoor je aanslagen hebt voorkomen. Maar had je die informatie ook op andere manier met andere verhoren kunnen krijgen? Een heleboel mensen binnen de FBI hebben bijvoorbeeld altijd gezegd, dat moet je op een heel andere manier doen en dan heb je meer succes. Um, er is wel geclaimd, natuurlijk, nu door Obama laatstelijk, dat informatie afkomstig van verhoren van mensen die op Guantanamo zitten, tot uh, uh, uh, de schuilplaats van Osama Bin Laden hebben geleid. Of dat waar is, weten we natuurlijk ook niet echt zeker. Uh, de, de vorige president, George Bush, heeft ooit geclaimd dat veel van de informatie over uh, de massavernietigingswapens in Irak van Guantanamo uh, afkomstig was. Ja, ja. Nou, die informatie klopt in ieder geval niet zoals we nu weten. Dat martelen, of mensen die. Ruige verhoormethode, waterborden, dat is er ook nog. Ja. Hè? Wilden ze de Verenigde Staten bewust buiten de landsgrenzen houden? Want, want daarom Bay zit in Amerika natuurlijk heel lang. Maar hebben ze daar bewust deze ja. gevangenis neergezet? Nou kijk, hij, hij was er al, want hij werd ook al een beetje... of hij was al eerder gebruikt voor, voor wat andere uh, zaken... Onder de, onder de regering Clinton. Uh, dat was om vluchtelingen buiten de deur te houden. Maar dat was eigenlijk... Precies, het, het, het, mensen die afkomstig waren uit Haiti en Cuba. Ja. Maar dat is eigenlijk hetzelfde principe. Als je niet op Amerikaans grondgebied bent, uh, is de, zegt de VS... dan is onze wet niet geldig. Dus dan kan je, je op een heleboel rechten niet beroepen. Bovendien, en dat zeggen een aantal landen wat anders... maar de VS is daar nog steeds vrij stellig in... dan geldt ook onze internationale... Mensenrechtelijke verplichtingen niet. Die gelden alleen binnen onze grenzen. Um, dus uh, waar bijvoorbeeld Nederland zegt nou, het Europese Bedrag voor de rechten van de mensen, dus eigenlijk ook van toepassing op uh, bijvoorbeeld operaties van Nederlandse militairen in Afghanistan. Dat is niet zo volgens de Verenigde Staten. Dus ze zochten inderdaad een soort juridisch zwart gat. En dat juridisch zwarte gat, dat vond je buiten je eigen landsgrenzen. Nou, en daar lag Guantanamo. We hebben er in totaal zo'n 780 uh, gevangenen gezeten in Guantanamo B. Hoeveel zitten er nu nog? Zover we weten, 171. Uh, en die 780, ja, dat is zeg maar een soort minimum. Want Guantanamo is ook nog een tijdje gebruikt uh, als een, als een CIA-black site. een geheime CIA-gevangenis. En we weten nooit helemaal zeker of in de aantallen die we nu kennen... of daar ook die geheime gevangen, uh, gevangenen van de eerste jaren nog bij zaten. Mm, en de gevangenen die er nu zitten... Uh, er wordt <coughs> geklaagd over Guantanamo Bay dat daar mensen zitten zonder aanklacht. Is dat ja, nog altijd het geval? Dat is nog altijd het geval. Er zitten mensen zonder aanklacht. Er zitten mensen tegen wie bekend is dat er geen juridisch proces meer gevoerd zal worden. Dat kan zijn omdat er geen bewijs is, maar misschien al wel vervelender. Dat kan ook zijn omdat er wel bewijs is tegen mensen... maar op een dusdanige manier verkregen dat zelfs volgens de regels van de militaire commissies, de speciale rechtbanken daar... dat bewijs niet toelaatbaar is, bijvoorbeeld omdat het onder marteling verkregen is. Uh, en dan kan je dus helemaal mensen niet berechten... waar het eigenlijk allemaal in eerste instantie om zou gaan. En bovendien zitten er dus ook mensen die uh, niet terug naar huis kunnen... omdat, en dat is natuurlijk de ironie van dit verhaal... als ze dan uh, naar huis gebracht zouden worden, om het zo te zeggen... dan zouden ze daar het slachtoffer kunnen worden van mensenrechten schendingen. En dat wil de Verenigde Staten liever niet. Dus een paar Oeigoeren die er nog steeds zitten kunnen niet terug naar China... Uh, dus het is, het is geen ander land dat ze wil hebben. En mm. alle senatoren en gouverneurs in de Verenigde Staten zeggen: ze komen er hier niet in. En zo blijven die mensen op Guantanamo. Ja, het is dus ook een probleem voor de Verenigde Staten zelf geworden, die ja. gevangenis. Een zwaardig hoofdstuk zelfs in de Amerikaanse geschiedenis. Zij toen nog kandidaat uh, Obama, president ja. Obama. Hij wilde het sluiten, dat was zijn belofte. Ja. Waarom is hem dat niet gelukt? Het is hem niet gelukt omdat hij uh, uh, geen medewerking kreeg... Uh, van, een, van, van het Amerikaanse congres en van gouverneurs, lokale politici. Uh, ja, flauw gezegd, een aantal van de mensen uit Guantanamo die uh, zouden waarschijnlijk wel in gevangenschap moeten blijven... en berecht moeten worden, maar dat moet er op het Amerikaanse vasteland gebeuren. Nou, niemand wilde dat uh, in zijn eigen achtertuin hebben. Dus dat heeft hij binnenlands niet gelukt, is het hem niet gelukt. Buitenlands is het hem niet gelukt om voldoende staten bereid te vinden... om, nou ja, je kan zeggen, nog meer mensen op te nemen uit Guantanamo. En toen ontstond er een soort padstelling. En nu zegt Obama natuurlijk van ja, en dat komt door president Bush... ik heb het niet kunnen opruimen. Voor een deel is het waar, aan de andere kant is het natuurlijk ook zo... al die verhalen over, en niet alleen, niet alleen verhalen, ook bewijzen over marteling... die heeft Obama verder ook niet laten onderzoeken. Hij heeft ook nooit iemand laten vervolgen voor al die martelingen. Het feit dat er mensen zijn die onterecht in Cantano hebben gezeten... nu vrij zijn, maar wel wiens hele leven na, na zes, zeven, acht jaar overhoop ligt... en die schadevergoeding willen, zegt Obama... kunnen we helaas geen rechtszaken voeren, want het gaat tegen het staatsbelang in. Dus vanwege okay. staatsveiligheid kan ik een heleboel niet vertellen. Maar... Dat betekent dus dat hij zelf ook beslissingen heeft genomen... om hier niet al te veel meer een zaak van te maken. Ja. En toch zegt hij, de belofte staat nog net zo overeind als tijdens ja. mijn campagne. Het is een proces met obstakels die we allemaal kennen... We blijven blijven eraan werken om die te verwijderen. Ziet u uh, het gebeuren dat nee, is we nu, over tien jaar niet nog een keer dit gesprek hebben? Er is hebben? nu net een wet aangenomen die eigenlijk ervoor zorgt dat Quantanamo nog een tijdje kan blijven bestaan. Het is bestaan. Nu in de wet verankerd als het ware? Het is in Quantanamo. de wet verankerd en daar is niet eens helemaal duidelijk, daar strijden de juristen nog om... en dat zal uiteindelijk de rechter moeten uitmaken of die wet eigenlijk niet nog veel verder gaat... omdat die nu ook Amerikaanse staatsburgers zou kunnen treffen, dat die naar Quantanamo zouden kunnen worden gestuurd... Ja, uh, ja, Er zijn obstakels, daar heeft hij gelijk in. Uh, er is er nu eentje bijgekomen en daar had hij een veto onder kunnen zetten en dat heeft hij niet gedaan. Lars van Troost van Amnesty International, dank. Graag gedaan. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Overwinning van de Republikein Mid Romney is vanzelf breaking, breaking news in Amerikaanse media. Romney verlaat New Hampshire met de wind in de rug, schrijft CNN op de website. De Boston Globe heeft de overwinningsspeech van Romney online gezet. Wordt door de krant uitgelegd als de belangrijkste speech tot dusver. De website Buzzfeed geeft antwoord op de vraag waarom Romney's tegenkandidaten niet opgeven. U krijgt hier verder een overzicht van alle republikeinse presidentskandidaten. CBS-nieuws blikt vooruit op de voorverkiezingen in South Carolina. Dat zijn de volgende. En schrijft, als u dacht dat de strijd in New Hampshire vies is gespeeld... wacht dan maar totdat de presidentskandidaten aankomen in South Carolina. Daar wordt namelijk een battle royale verwacht. In de staat zijn van oudsher bruisende campagnes gevoerd... door zowel de democratische als de republikeinse partijen. En dat zal dit jaar niet anders zijn. De vervelende reclamespotjes en de flyers zijn nu al onderweg... zegt de republikein in South Carolina. Kan er tegen CBS-nieuws. Kan dat nieuws natuurlijk in de media? Het omstreden antidepressivium paroxetine heeft vermoedelijk een cruciale rol gespeeld in de dubbele moord in het Groningse buffalo. Volgens het Algemeen Dagblad is in het bloed van de verdachte, Alassane S, een hoeveelheid van dat middel gevonden. Paroxetine kan volgens deskundigen bij verandering van dosering leiden tot heftige agressie. Het middel speelde eerder een rol bij gezinsdrama's. De uitgeprocedeerde asielzoeker sloeg in april zijn vriendin dood... met een brandblusser en schoot erna op straat een motoragent neer. De strafzaak tegen Alessam S. loopt inmiddels veel vertraging op. De verwachting is dat de zaak niet eerder dan in mei... inhoudelijk kan worden behandeld, al dus het AD. Telegraaf opent vanochtend met de crisis... die blijkbaar ook voor een meevaller zorgt. Doordat het kabinet de staatsschuld tegen een steeds lagere rente kan financieren... longt dus voor minister De Jager... Van financiën een enorme meevallen. Economen bevestigen de met de dag oplopende rente meevallen voor de minister, die het gevolg is van de toenemende onzekerheid in de eurozone. Het voordeel kan dit jaar oplopen tot bijna 2 miljard euro. In Honduras is een hele familie vermoord. De slachtoffers, vier kinderen, twee mannen en twee vrouwen, werden doodgestoken. Dat meldt La Prensa. De moordpartij vond plaats in de noordoostelijke provincie Colon. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het bloedbad. Volgens RTL Nieuws is Honduras een extreem gewelddadig land... met de meeste moorden per hoofd van de bevolking. Drugsbenders zijn daar aan de macht en verantwoordelijk voor veel gewelddadigheden. Volgens cijfers van de Verenigde Naties werden er in 2010 dagelijks 20 moorden gepleegd. Met het eind van haar wereldreis in zicht zijn leerplichtambtenaren opnieuw de strijd aangegaan... met celmeisje Laura Dekker en haar vader schrijft de Volkskrant. Ze vermoeden dat Laura niet genoeg werk maakt van school... en hebben vader Dick Dekker ontboden voor een gesprek. Nou, die weigerde, waarop het regionaal bureau Leerplicht in Goes aankondigde... een melding te doen bij de Raad voor de Kinderbescherming. En uit woede over de aanhoudende bemoeienis van de Leerplichtambtenaren... heeft Laura op haar schip de Nederlandse vlag vervangen door die van Nieuw-Zeeland. In de krant een foto waarop de wapperende Nieuw-Zeelandse vlag duidelijk is te zien. Nog even naar de Telegraaf. Daar um, Frits Hessing... Die zegt, ik ben bewust kapot gemaakt. Zijn bedrijf van luxe auto's is failliet. En hij zegt in de Telegraaf um, dat de steenrijke Toyota-importeur Evert Lauwman hem bewust kapot heeft gemaakt. Hij wilde gewoon mijn bedrijf inpikken, ondanks alle afspraken die we eerder hebben gemaakt. Iets anders kan ik er niet van maken. En na acht uur hoort u meer over dat rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau... over ons belastinggeld, hoe dat besteed wordt. Het planbureau heeft zo zijn twijfels over de effectiviteit... met name als het gaat om politie en ook onderwijs. Daarom focussen we ons op dat onderwijs. Na acht uur praten met de bond voor de schoolleiders. Ton Duivis daarvan uh, Hij reageert op de conclusies dat er uh, weinig resultaat is geboekt... met al die extra investeringen in met name basisonderwijs.